Dan nog het weer, het is bewolkt, af en toe een beetje zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen mannen. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, uh, uh, nee, tanken uh, bij de volgende. Oké. Okay.